Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Het schip met Russisch gas mag nog steeds de Amsterdamse haven niet in. Vakbondmedewerkers weigeren het schip te lossen, zegt deze ondernemingsvereniging voor havenbedrijven. Als daar onzekerheden zitten over of de mensen het wel willen doen, de vakbondsleden, dan wordt het wel ingewikkeld. De lading van het schip is vanwege de oorlog in Oekraïne omstreden. Eerder werd het schip in Zweden geweigerd. Het schip ligt nu stil voor de haven van IJmuiden. Er wordt nog overlegd wat er met het schip moet gebeuren. In Arnhem is gisteravond een man opgepakt die geprobeerd zou hebben om met een auto in te rijden op voorbijgangers. Ook zou hij verkeersborden omver hebben gereden. Dat gebeurde in Oosterbeek, vlakbij Arnhem. De politie zette toen de achtervolging in en konden hem uiteindelijk in Arnhem oppakken. En dat klonk zo. Ja, wat je op het eind hoorde was een taser die was nodig omdat de man niet meewerkte. Het motief van de man is nog onbekend. Ook deze festivalzomer ga je wat merken van de stijgende prijzen. Zo betaal je vaak meer voor een ticket dan voor de coronacrisis. Maar ook als je binnen de hekken bent, kan je maar beter een dikkere portemonnee meenemen. Festival Pinkpop ziet geen andere keus dan hun populairste drankje, bier natuurlijk, duurder te maken. Het wordt geen uh, 2,80 euro meer. Nee, helaas. Dat kunnen we gewoon niet behouden. Het zal, uh, het zal wat hoger worden. Meer dan, uh, dan 3 euro? Waarschijnlijk wel. Ja, we zijn nu de laatste dingen aan het berekenen. We hopen zo snel mogelijk dat ook bekend te maken. Maar we, we moeten wel mee uh, met, met die die we ook van leveranciers van, van, van de brouwerij en noem maar door doorgevoerd krijgen. Het festival hoeft zich trouwens geen zorgen te maken over de verkoop van bier. De weekendtickets zijn al uitverkocht en ook voor de vrijdag kan je geen kaartje meer krijgen. En dan het weer. Het is bewolkt en af en toe breekt de zon door. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen een beetje hetzelfde. Droog met soms wat zon en het wordt dan een tikkie warmer. ZFM, verkeersupdate. Verkeers Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Want hij heeft zich de laatste tijd toegelegd op de grotere jachten. Ik bedoel, hij is altijd al actief bij de kleinere motorboten en zeiljachten. Maar hij heeft zich nu ook toegelegd op de grotere boten. Nou, kijk of daar een markt voor is. Ja, ja nou, die zijn nou, uh, zijn, zijn nou goed die, die, uh, te die kopen, hè? Die, heet, natuurlijk. die uh, hele die grote. Die hele grote voor een prikkie kan je overnemen. Die kan je voor een prikkie overnemen. Maar gewoon uh, ook, de, de, de, of daar, de, ondanks de, de, de uh, geldontwaarding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 Is calling out, man, one child. there must need someone, somewhere to show the beauty and the power of love. Could be you, could be me. That someone from all nations.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 Ook de gauw oude muziek hoor je zeker loskomen bij eigen lokale radio CFM. Ditmaal waren dat de Hollies en die Air That I Breathe. Zodat ik het weerbericht, die doen wij naar de nieuwe single van Becky G. MUZIEK Dicen que los borrachos no mienten zou zeggen, laat de zon maar schijnen met uh, deze van uh, Becky G. Zie het, weer de inderdaad, half drie geweest en uh, gaat de zon nog uh, schijnen op het kan? Nee? Mm. <laughs> uh, goed. Het is in ieder geval fris. Ja, dat is sowieso. Ja, inderdaad. Het is een fris weekend. De temperatuur wordt uh, vandaag niet hoger dan 12 graden... en dat is toch 3 graden onder de norm voor de tijd van het jaar.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 the battle I'd spent with a big Marine named Camouflage. When I said his name, a soldier gulped, a medic took my arm and led me to a green tent on the right. He said, you may be telling it true, boy, but this here is Camouflage. And he's been right here since he passed away.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 Je hoorde ditmaal de live uitvoering van de Camouflage van Stan Ritchway. We gingen daarmee terug naar 1991 alweer. Alweer een hele tijd geleden. Zo dadelijk alles over 4 en 5 mei. En de voorzitter van het comité die weet er alles van. We hebben het over Ernst Brokmeijer. Maar eerst deze van Robert Plant. Hier is Big Log.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 Uh, mensen gaan wandelen vanaf het raadhuis naar... Uh, nee, gaat dat nee een di niet? dit jaar is het een iets ander uh, opzet. Het begint uh, gewoon om twaalf uur bij het Joods Monument. Oké, dit is niet gewandeld. Er wordt niet, uh, misschien wel gewandeld, maar niet uh, collectief, laat ik okay. zo zeggen. Um, um, daar is eigenlijk een programma um, um, op twee vlakken. Hè, met, met invulling vanuit nou, onder andere gemeente. Burgemeester Molenburg die een toespraak houdt. We hebben de jeugd van de Maria School, die gedichten voorlezen...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 Ik ga er ook zeker vanuit dat er op 5 mei wel her en der wat uh, zal gebeuren. Maar ik heb nog niets heel concreets voorbij zien komen. Uh, melden ze dat wel voor uh, Koninginagdag eigenlijk? Uh, voor Koninginagdag hebben we heel goed overleg met, uh, met de stichting ZEP. De, de organisatie ook van de muziekfestivals. Mm -hmm. uh, en wij stemmen dat ook met elkaar af. Hè. We, we, nou ja, we organiseren, ik zou bijna zeggen, met elkaar. ze zijn dag, natuurlijk verantwoordelijk voor, uh, voor het horecadeel en de podia. Wij doen de activiteiten eromheen, maar daar is een uh, heel goed overleg. Uh, in.